De Thaise politie wil opheldering van de Britse autoriteiten over de voortvluchtige oud-premier Yingluck Shinawatra. Ze zou afgelopen week zijn opgedoken in Londen, terwijl ze in Thailand nog een celstraf van vijf jaar moet uitzitten voor haar rol in een schandaal met reissubsidies. Op sociale media verschenen foto's van Thaise toeristen die met Shinawatra poseerden voor warenhuis Harrods.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 In het zuidoosten van Mexico heeft een drugsbende een lugubere boodschap achtergelaten. Er werden vijf afgehakte mannenhoofden achtergelaten op de motorkap van een taxi. En daaronder stonden de initialen van het drugskartel. geweld is aan de orde van de dag in Mexico. Botsingen tussen rivaliserende bendes waren het afgelopen jaar voor een groot deel verantwoordelijk voor een record aantal moorden. Het weer is bewolkt, soms is er regen of motregen en het wordt vandaag zo'n 6 graden.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 Goedemorgen, Zandvoort. De eerste zaterdag uh, van, van het nieuwe jaar dat we hier weer mogen zijn. Uh, samen en, met Pieter Joustra. En u hoort iedereen die aangeeft. Ja, wij worden, wij worden een langzaam, koppel. En we worden een duo, een koppel, hoe je het ook maar noemt. Hey, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dankjewel, jij ook. En dat geldt wensen ook voor de alle luisteraars. Alle luisteraars, uiteraard. Ja. Een heel goed 2018. Met vooral gezondheid, liefde en aandacht. Want uh, dat hebben we allemaal nodig. Goed, wat gaan we doen vandaag? Nou, uh, we hebben het uh, druk. Ik zie een drukke lijst. Uh, we beginnen zometeen met Fred Kuiters en uh, Peter, Peter Tromp. Je ja, ik moest even nadenken. <laughs> Heb je ons zo lang niet gezien? Uh, we gaan het hebben over het Nieuwjaarsconcert uh, in de Agatha Kerk. Maar we gaan eerst even zeggen dat we in Hotel Hoogland zitten. Waar het heel gezellig is en uh, waar de koffie klaar staat. Waar Gerry Rutte de koffie schenkt vandaag. Waar Jacques-Joseph Tuinmeijer de muziek verzorgt en de techniek uh, vandaag. De redactie deze week was van Gert van Kuik, de eindredactie uiteraard van Gerry Rutte, want die doet dat altijd en die doet dat fantastisch, kan ik niet anders zeggen. Nou, ik heb al gezegd, Pieter zit naast mij en we gaan beginnen met het nieuwjaarsconcert en ja. daarna Pieter. En daarna gaan we praten met in ieder geval Margiel Kolf. En ik neem aan dat André Schonewolf ook komt. Want we gaan praten over de initiatieven voor een nieuw autosportmuseum in Zandvoort. Dat had er eigenlijk al 30 jaar moeten staan. Dat vind ik ook. Daarna gaan we over de boulevard bijna praten. Wat even belangrijk is als alle andere boulevards. En daar gaan we het over hebben met Olivier van Tetterode. Dan ja. hebben we even een kleine pauze. En dan gaan we de politiek in. We gaan eerst praten met de lijsttrekker van de kandidatenlijst D66. Gerard Kuipers. <laughs> En vervolgens gaan we meteen door met gert Bluis... met anderen over de CDA. Ja, we hebben gisteravond al een klein beetje voorgesproken... met zowel Gerard als Gertjan jan Bluis. Uh, daarna komt Hans Hogedoren... en die gaat praten over de toekomst van Nieuw-Noord. Daar heb ik het ook al even met hem over gehad gisteren. Gisteravond was de nieuwjaarsreceptie bij de haven... wat overigens bijzonder gezellig was. En ik, als ik me goed herinner, waren er 360 deelnemers... Heel gezellig. Heel gezellig. Heel druk. Heel druk. Uh, en vooral heel belangrijk voor alle mensen die elkaar weer even dag hebben gezegd. En Moeten een goed jaar hebben gewend. Deze. Dat is ze zeker in ere. Maar goed, we beginnen bij het nieuwjaarsconcert. Ja. Ik lees in de krant, dat, dat is dus morgen. Ja, dat klopt. De zondag in de Agatha-kerk. Maar ik lees in de Zondagskrant krant een aantal namen, maar dat klopt dus niet. Er zijn oh. veel meer mensen die meezingen en meedoen en dergelijke. Jawel, maar goed, als we uh, alle koren uit willen nodigen die er zijn en die zingen op wat voor manier dan ook. Dan heb je twee dagen nodig. Dan ja. hebben we twee kerken nodig. Een kerk die dubbel zo groot is als de Agatenkerk. En dat is het ja. grote probleem voor ons als organisatie. We kunnen ze niet allemaal kwijt. Dus, ik neem uh, aan dat jullie het bestuur zijn. Wij zijn het bestuur. <laughs> Een deel van het bestuur. Een deel van, ja. Ik, ik was overigens uh, het vorige bestuur. Hè, want ja, want jij, jij presenteerde altijd het programma. Ik heb vijf jaar uh, de voorzitter, ha, voorzitter Hamer in mijn handen mogen houden. Ja. En die heb ik overgedragen aan uh, onze grote vriend van de, van de kerkstraat. Hans Rubbeling. Hans Rubbeling, die overigens ook de voorzitter is van het Mannenkoor. Dus hij heeft wel een klein beetje een dubbele pet op, maar dat maakt niks uit. Deze man is zo enthousiast, Die kan dat makkelijk aan. Dus uh, ik wens iedereen ook uh, heel veel succes uh, in een jaar dit, in dit jaar. Ja, tienjarig bestaan van ja. ja. Stichting Nujaarsconcerten. Voor een aantal bestuursleden was dat een mooie aanleiding om te zeggen: van nou, we hebben het een aantal jaren gedaan waarvan Irene tien en uh, Nanning de Jager, of Irene vijf, Nanning de Jager al tien jaar. Het is voor ons een mooie aanleiding om te kijken of... Uh, manning anders, de Wit is het. Dan het de Wit ja, was ja, het, ja. ja. Om iemand anders te kunnen vinden die het overneemt. Dus ik zat al in het bestuur van de Stichting Nieuwjaarsconcert en ik was net weg bij het mannenkoor als bestuurslid. Maar ik denk, nou, als zowel de secretaris-voorzitter... als de penningmeester van de Stichting Nieuwjaarsconcert verdwijnt... is dat misschien een mooie gelegenheid... om het toen aanwezige bestuur van het mannenkoor te charteren voor... Dus mijn taak was om de heren aan te spreken, eerst te feliciteren uh, en te zeggen gefeliciteerd, je bent vanaf heden voorzitter, tegen Hans Schubbeling, voorzitter van de Stichting Nieuwjaarsconcert, tegen Fred Kuiters, mijn buurman links. Dat werd de nieuwe penningmeester. En die Pebrune Brune werd de nieuwe secretaris. En al daar hadden we een nieuw bestuur van de stichting uh, Nieuwjaarskurs. Heel democratisch. Heel democratisch. Ja, en ze uh, de waren er ook mee eens. Dingen, dus het was prima zo. Ja, maar uh, ik heb de heren wel uitgelegd dat uh, uh, we een hele goede uh, bestuur hebben gehad. Met alle stukken en dergelijke. Als je vier keer, vijf keer per week... Per jaar, sorry, per jaar vergaderd, dan heb je een uh, nieuwjaarsconcert in elkaar getimmerd. Dus het is niet het meeste werk van het. Wie is. gaan er allemaal dan meezingen, spelen en dergelijke? Aan jou het woord, Fred. Nou, Fred, mooi in de microfoon graag. Ik zal wel dichterbij gaan zitten. <coughs> We hebben de beachpopzingers die deze keer meedoen. We hebben het, uh, en dat is nieuw, het Sint Agatha kerkkoor. ja. Die hebben al heel lang niet meegedaan. In nee. het verleden ooit één keer. Dus is het is leuk dat we die weer uh, bereid hebben gevonden. Die vonden het ook doen. leuk. hè? Die hadden, ja. die hadden ja. erom ja, om ja, gevraagd of ja. ze mee mochten ja. doen. Ja, dat ja. ja. is leuk. Daar de muziekschool de New Wave. Altijd een vast onderdeel. We hebben daarin... Jong talent. Jong talent. Sebastiaan van Bennekom in dit geval. Pianist. Met nog uh, twee andere. We hebben George Beentjes. Ook pianist. En de sopraan. Mirjam Lo Tam Loy. We zijn reuzen benieuwd uh, daarnaar. We hebben het meedoen. We hebben de, de wapenzangers van Zandvoort. Eigenlijk een, ja, een gelegenheidsgroep van zangers die één keer in de maand uh, bij het wapen van Zandvoort schapen. En die zingen klassiek. Wij zingen niet klassieke Nee, dat doen we niet. Wij, wij, ook iedereen mee. Ja, ik zing wel mee. Ik kan natuurlijk ben geen voorzitter meer, maar ik wil wel graag mee blijven doen, zeg maar. Al is het om een hoekje. zijn de chantiliederen en smartlappen. Oké, nou, dat kan niet dat Gata Ja, natuurlijk, alles pas bij elkaar. En I Cantatori Allegri, van Jan-Peter Verstegen, Een kleinere, wat geoefende zanggroep. Die nu ook voor uh, ja, denk ik, de tweede keer meedoen. Die hebben ook jaren geleden een keer meegedaan. En uh, nou, die zijn nu weer terug. En dat is, uh, dat is het lijstje. En Het is eigenlijk ontstaan door te kijken wie heeft er in de afgelopen jaren uh, meegedaan dan wel niet meegedaan. En degene die niet hadden meegedaan, die hebben we gevraagd. Het zou leuk zijn als jullie nu weer mee willen doen. Nou, en zo is dat ontstaan. Leuk. Heel maar... afwisselend, heel gevarieerd. Hoe laat begin je? We beginnen om half drie. De twee Het gaat open om twee uur. Ja. Maar het concert begint om half drie. En er is ook nog een pauze? Er is een pauze, die zal na een, een uur zijn. Er is een pauze van, nou, twintig, dertig minuten. En dan het tweede deel. En ik heb begrepen dat in die pauze G. van den Berg op de accordeon gaat spelen. Dat is een... Um... Dat heeft ergens op een nieuwsberichtje, ja, geloof ik, op 6FM TV gestaan. Maar dat is denk ik nog een bericht uit 2016. Zo, hé. Ik heb er een mailtje over gestuurd, en zou het aanpassen. Maar, uh -huh. <laughs> maar dat dus uh, die doet die dus niet mee. Dat, uh, dat is bij het tienjarig jubileum geweest. Ja. Ja. Toen hebben we, uh, nou, zeg maar, berg of de. Ik, ik doe het ook niet mee, maar berg in het zonnetje gezet. En die uh, heeft toen samen met de koren het slotlied gezongen. Ja, oké. Okay. Het was heel mooi toen. Ja, het was, was heel bijzonder. Ja, ja was prachtig. zeker. En uh, zoals altijd uh, is het in de Agatenkerk. Uh, kerk open twee uur. Uh, de toegang is ook zoals altijd nog steeds. Dankzij de welwillende medewerking van de gemeente Zandvoort. Gratis. Niks. Maar de uh, subsidie is niet afdoende. om alle kosten van het concert uh, te dekken. Dus na afloop hebben we graag. Uh, geritsel in plaats van uh, gerinkel. En dat betekent dus uh, dat er een aantal mensen achter in de kerk staan voor een bijdrage aan Met een open het schaalcollectie. Open het is schaalcollectie. een vrijwillige bijdrage, maar ja. het, het, is, het wordt zeer op prijs gesteld. En Zeker. als je genoten hebt, dan mag je dat laten zien. Daarom. Daarom, zo is het, zo is het. Vind ik ook. Het is dus inderdaad voor de elfde keer. Met een uh, uh, nieuw bestuur. En uh, wat wij willen is en wie, een cyclus wie, wie maken. Wie praat het aan elkaar, Peter? Dat doet onze voorzitter Hans Rubeling. En ik zal u vertellen, uh, de jongen heeft daar een gave voor. Wij mogen vaak luisteren naar toespraken van hem als voorzitter van het mannenkoor. Wat zo'n gozer er allemaal bij haalt. Het is echt onvoorstelbaar. Maar je zit gewoon heel stil te luisteren en vreselijk te lachen. Want het is een comediant eerste klas. En uh, af en toe denk ik uh, dat ik naar een uh, Toon Hermans uh, zit te luisteren. Dus ik denk dat hij dat heel goed kan. En ik denk dat dat ook heel leuk wordt. Hij heel kan nog goed. zingen ook. En hij kan nog zingen ook. ook hij zingt nog, ja. ook nog mee met ja, ja. inderdaad. Hij heeft overigens uh, afgelopen dinsdag uh, ook de, een kleine speech gehouden bij de nieuwjaarsreceptie ja. van het mannenkoor. Ja. Daar was ja. ik bij. Ik ben donateur. En uh, dat uh, deed hij inderdaad weer fantastisch. Uh, Lachen, lach, hier lach, braten. ja, was het. Heel leuk. Nou ja, ik heb even met Hans gesproken ook over, uh, over, de, he, over zijn manier, uh, hoe hij dat doet. En ik heb, zeg maar, toen ik voorzitter was, uh, ben ik begonnen om het wat klein te maken en zo klein mogelijk te ja, maken. Omdat ik... Nou, dat niet alleen, maar ik vind gewoon dat mensen komen om te luisteren ja. naar muziek en ja. naar koren. En die komen niet voor mij. Ja. En die komen niet om naar een, uh, ja. een spreker te luisteren, maar die komen voor de zang. Dus ja. Uh, Peter is dat met mij eens en die zegt ja dat, dat ga ik ook doen ja. ik, eh, natuurlijk moet je af en toe even inspringen want er gebeuren soms dingen en nou ja dan maak je er een kwinkslag bij en dan, uh, dan is de tijd weer vol uh, tot de volgende koor komt en zo zo ja, is het hartstikke leuk ja. en ik denk dat Peter dat veel beter Hans, kan Hans. sorry Hans, Hans. Peter, ja, Hans, ja. Peter. Ah, ja. ik, ik zie ondertussen dat jullie een prachtig programma hebben ja. ziet er echt weer uh, gelikt uit ja, mooi programma. Boekje. Met, uh, met uh, liederen van Broekner en Elgar. Maar ook uh, Lef van Karen Bloemen wordt gezongen. Ja. Het is zeer, zeer Divers. veel variaties. En dankzij de sponsoren weer. Hè? Dus ja. de, de, de mensen die ook een advertentie geplaatst hebben in het Ondaat boekje. Zijn, uh, de, ook daar zijn we niet van afhankelijk. Maar dat is uh, wel heel fijn dat die uh, meestal ieder jaar weer zeggen van... Nou, we doen we graag mee. We houden de prijs redelijk. Het moet niet te veel zijn. Het is een eenmalig concert. Ja. Maar het uh, uh, nou, is een belangrijk onderdeel. Het is een belangrijk onderdeel. En dat maakt het boekje ook uh, leuk en leesbaar zo op die manier. En uh, waarvoor we willen zorgen in de toekomst ten aanzien van de Stichting Nieuwjaarsconcert... is een cyclus van uh, koren uitnodigen. Zodat je als koor kan zeggen, nou we komen in ieder geval één keer in de twee, één keer in de drie jaar komen we aan bod. Uh, music Alleen doet dit jaar niet mee. En ook het Zandvoorts Vrouwenkoor doen dit jaar dus niet mee, maar uh, zij kunnen ervan overtuigd zijn dat ze volgend, volgend jaar een uitnodiging krijgen van ons. En zo proberen we een beetje... Het Zandvoorts Vrouwenkoor heeft nu al drie keer achter elkaar, geloof ik, meegedaan. Fred? Ja, dat kan, maar het doet het volgend jaar dan weer niet. Oh, het doet volgend jaar dan weer niet. Nou, best bij deze gezegd, de ja. engelen vallen erbij ja. om aan uh, te Maar zo nee. proberen we een beetje variatie in het uh, concert uh, te krijgen. En dat lukt, dat lukt. En gelukkig, uh, we zijn in een gelukkige omstandigheid, laten we eerlijk zijn, op een dorp van net aan zeven, inwoners, zes of zeven verschillende koren hebben. Dus ja. Uh, ja. Dat is heel veel. Voor en en, uh, en het is blijven. eigenlijk elk jaar vol? Eigenlijk elk jaar vol. Zeker weten. Ja. Tenminste, zover als ja. ik me kan herinneren. Plaatsen reserveren kan niet. Je moet gewoon nee. om twee Lekker uur. Lekker op tijd zijn. Ja. Ja. Wie het en eerst dat... komt het eerst maalt. Die hebt de mooiste plekken. Er zijn een aantal plekken aan de voorkant gereserveerd. Voor de notabelen. Maar dat zijn er maar een paar. En, ja, zoveel. Uh, hebben we er niet meer. Nee, maar goed. Nou, die zijn er nog wel hoor. Die zijn ja? er nog wel. Ah. En, uh, wat uh, voor ons altijd een helft van job is, is om alle koorleden een goede plek te geven. Ja. Zodat de wisseling van het ene lied naar het andere lied zo soepel mogelijk uh, verloopt. En, en, en belangrijk natuurlijk is ook voor die mensen die geen plaats meer hebben, ze kunnen het via de radio beluisteren. Ze kunnen nee, het via, nee, nee. Wordt niet uitgezonden. Ik heb een hele treurige mededeling. Oh, oh, dat, is nieuw. oh ja, dat is nieuw? dat is, uh, dat is dus niet gelukt. Hey, en wij betreuren dat zeer. Maar ik heb wel begrepen dat het opgenomen wordt. En dat het dan op een later tijdstip uitgezonden zal kunnen worden. Maar dat kan niet worden uh, uitgezonden rechtstreeks. Want uh, helaas heeft de techniek uh, een kleine kink in de kabel gegooid... En daardoor jammer. lukt dat niet. Ja, wij jammer. vinden dat zelf als uh, CFM heel jammer. erg jammer. We ja. ja. vinden het zelfs heel treurig dat het niet kan. Maar soms uh, is er overmacht en in dit geval is er overmacht. Dus het bij deze, het is niet anders. Maar het niet anders. nogmaals, het wordt opgenomen ja. en het zal uh, op een later tijdstip dan worden uitgezonden. En dat zal dan wel bekend worden gemaakt wanneer dat is en waar en hoe men dat kan beluisteren. Ja. Dus. Dus ook uh, uh, wat wel belangrijk is te vermelden is dat het uh, begin om half drie de kerk is om twee uur open. Dat hadden we vermeld, maar ook gezien de veiligheid is het zo. Als de kerk vol is, is de kerk vol ja. en dan gaat de kerk de deur op dicht. dicht. Ja. Als er geen zichtbladjes gaan dus, er zijn... Niet mensen die achterin gaan staan en dergelijke. Dat willen we gewoon niet hebben. Mag want... niet, van ja, niet van de brandweer ook. Van de brandweer ook. Dat doen we dus ook. Veiligheid. Dus Veiligheid voor, voor alles. Ja. Mag ik jullie veel geluk toewensen morgen. Dankjewel. Ja, veel lukken. plezier. Gaat ook lukken. Uh, Zing uh, en uh, met volle borst. en En laat weten. de aanwezigen genieten. We gaat ons best doen. Gaat lukken. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Graag. Dankjewel Graag gedaan. heren. Tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Of middag. Ja. Okay. ja. <laughs> We zitten nu aan tafel met, eh, moet ik zeggen, Magiel, Magiel Kalf. En nu zeggen de mensen, Magiel Kalf. Nou, ik kan u zeggen, Magiel Kalf is zeer betrokken met auto's. Sportauto's, Morgans. En noem het maar op. Want er is een plan om een autosportmuseum in Zandvoort te gaan oprichten. Dan wel te realiseren. Dit is opgericht op 21 december, 12 december 2017, de stichting. En uh, ik zie de namen van André Schonewolf. Ja, klopt. Een beroemdheid als oud rallynavigator. navigator Ja. Mark de Bruin zit erbij. En jullie zijn uh, aan de bak. Nou vraag ik me wel af, waarom is die 30 jaar geleden niet gestart? 40 jaar geleden. Een autosportmuseum hoort bij het circuit in Zandvoort. Ik, uh, ik sluit me hier volledig bij aan. Maar ja, helaas, toen is het idee, uh, er schijnen ooit wel eens ideeën, want ik kom nu natuurlijk met allerlei mensen in gesprek. En die zeiden, ja, maar dat hadden we toen ook al bedacht, maar uh, het is er dus nooit van gekomen. En nou ja, nu gaan we ervoor. Eh, ik moet zeggen, samen met de gemeente, want die doet echt zijn best. Even kiezen. Het, het correspondentieadres, lees ik in de Kamer ja. van Koperom, is Kosteloerstraat 96. Klopt, ja. Dat is die, Mark de Bruin. Dat is Mark, die ja. woont op de Kosteloerstraat. Ja, dat klopt. Dus als mensen zeggen van ik ben geïnteresseerd, ik wil meedenken, meedoen of wat dan ook, ja. of ik heb iets uh, te doneren, dan ja. moeten ze naar Mark de Bruin toe. Kan, ja. Kosteloerstraat 96. Ja. ja, dat kan. Ja, dat is, uh, doe dat maar. Hebben ze, heb je een e-mailadres van die man? Of telefoonnummer? Niet bij de hand. Nee, dat heb ik niet bij de hand. Nee, sorry, ja. dat heb ik niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er ja. mensen zijn die zeggen van, oh, ik wil, ik heb een hele verzameling, ik wil meedoen. En ja, kan nee, ik nou, dat nou, doen? Ja, ja, precies. Ja, nou, ja we... maar goed, dat, dat. Maar goed, jullie zitten bij elkaar en dan ja. zeg je, er moet een autosportmuseum komen. Ja. Er is behoefte aan. Nou, ja. Zonder meer. Nou, en wat dan? Dan pak je de telefoon en je gaat bellen met de gemeente. Ja, er zit ietsje mag ik het voor. Ja, ja, mag, ik het, mag ik het voorspel even? Ja. <laughs> het is zo dat uh, zelf ben ik een verzamelaar. En ik, uh, ja, ik ben nu ook op een zekere leeftijd. dat ik denk: ja, wat, wat moet ik nou later met die spullen doen? En ik, uh, ik heb geen kinderen, dus dan uh, ja, wat, hoe los je het op? Nou goed, dus daar heb ik over nagedacht en eh, daar is, uh, samen met wat vrienden in de Morganwereld heb ik een, een museum opgericht. Maar dat gaat, geen, uh, uh, uh, uh, dat gaat niet uh, uh, echt van start, omdat je dus nooit van zijn leven uh, daar publiek voor krijgt. Uh, het gevolg is dat ik dat ruimer heb opgevat en dus gedacht, misschien zijn er meerdere mensen, en die zijn er natuurlijk, in, uh, want het Austin Hillie Museum is daar een groot voorbeeld van. Die uh, merkenclubs die dus datzelfde probleem hebben, dat heb ik geïnventariseerd en dat blijkt inderdaad zo te zijn. En dan, als je het samenvoegt, dan heb je meer lichaam en dan is dat yep. te realiseren. Nou, en gezien mijn jarenlange betrekking bij de historische autorenclub, de Hark, dacht ik, nou misschien kunnen we het nog meer groter maken door de Hark er ook bij te betrekken. Eh, het gevolg was dat eh, toen is dat idee ontstaan over dat historische autosportmuseum. Nou... Daar heb ik ook weer een tijdje over nagedacht. Over van al, en allerlei contacten gelegd en geïnventariseerd. Over hoe dat nou verder moet. En laat het en, wel zeggen, het wereldje is klein natuurlijk. Hè? Het is weer. Iedereen kent iedereen. Ja. Hè? Ja, ja, precies. Als je een beetje meedoet, kent iedereen iedereen. Ja, ja goed. Oké. Okay. Dus het gevolg was, nou toen kwam ik dan... Toen uh, dacht ik, ja, nou nu moet ik naar de gemeente. En uh, nou, ik dus hier in Zandvoort het gemeentehuis gebeld. En uh, de, nou ja, de, ik ja, ik, ik, ik wil meteen met de, met, de, met de burgemeester praten. En die burgemeester, uh, die kreeg ik... Uh, aan de telefoon en die reageerde zo enthousiast, spontaan enthousiast, die zei morgen komen. Dus ik was er de volgende dag en uh, er werd mij ik, uh, meteen een meneer voorgesteld, dat was uh, Gert-Jan Bluis. En uh, met, uh, met meneer Bluis ga jij verder en jij zorgt dat dat er komt, want uh, dit is geweldig. Dit willen wij in Zandvoort hebben. Nou, vandaar. En nu zit ik hier. Uh, en, dat is inmiddels een jaar, een jaar geleden. Maar, uh, uh, want uh, ja, het, het valt niet mee. Hè, het is dus een proces. En wij denken dat het misschien nog wel drie jaar duurt voordat we de deuren openen. Maar dan staat er ook wat. Had je al contacten met het gelegd? Ja, ja, ja, ja daar, daar kom ik natuurlijk ook veertig jaar al. Dus, ja, dat, uh, dus, is, is er een locatie bekend? Uh, uh, uh, nou... Er zijn allerlei dromen, dromen, dromen. We hebben een, een de ene droom is, uh, wij, ik heb een rondleiding gehad met meneer Bluis. En die heeft mij onder andere uh, binnengeloodst bij het Dolphirama. Oh, ja. Ja. En uh, hij zegt, nou als dit de oplossing zou zijn, dan zouden wij daar heel blij van worden. Ik, ik moet eerlijk zeggen, het heeft uh, um, de man die met mij mee was uh, een paar nieuwe schoenen gekocht, gekost, want het was er nou niet bepaald. Nee. <laughs> uh, het was niet een gezellige wandelroute, maar het, ik had het meteen in de gaten. Ik denk, dit is geweldig. Maar als dat je... is toch geen eigendom van de gemeente, of wel? Dat is wel degene ik, die bouwen uh, schreef. Uh, ja, maar ik denk niet dat ik de figuur ben om daarover uh, uitlatingen te doen. Okay. Uh, want het nou, heeft dan. met allerlei uh, economische, okay, financiële prima. situaties te maken. Dus ik, ik hou me daar ver van. Maar goed, het was, het was wel een, uh, een droompet. Uh, het is in mijn ogen, de, ja, want die oude tribunes, als je daar dus de nu inmiddels voorkomen verrotte voor stoeltjes van afdenkt. Heb je natuurlijk een prachtige schuintes. Ja, ja. Waar je dus, als je het allemaal schoonmaakt en netjes in de, in de verf. Ja, dan, dan heb je dus een prachtige expositieruimte. Daar, daar hoef je niks aan te doen. Dan nou, lopen routes van de toeristen. Van het ah, ja, prachtig tegenover het station. Het uh, ja. is, is, is top. Maar goed, er zijn nog allerlei bouwplannen. En uh, ja, die gebouwen die moeten allemaal van de grond. Uh, dat, dat schijnt allemaal regeld te zijn. En daar, moet er dus, daar komt de zogenaamde plint onder. Ik, wist eerst niet, ik ben geen bouwkundige. Dus ik wist eerst niet wat ze daarmee bedoelden. Maar oké. Okay. En uh, wanneer, uh, wethouder Bluis zei. Nou oké. Okay, dat is misschien ook nog een optie. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Waarin dat zou kunnen worden ondergebracht. Het circuit? Het circuit vindt het een fantastisch idee. Maar heeft zoveel andere plannen. En die zien dit niet als een echte commerciële activiteit. Waarin dat... Uh... Ik heb nog een andere. Het gemeentehuis. Dat wordt straks een stuk leger. Ja, maar dat schijnt een hotel te worden. Oh. Dat brengt nou, meer we, op natuurlijk. Wij wachten gewoon af. <laughs> Wij wachten het af. Ja. ja. ja. En maar, ondertussen... Maar goed, uh, nu je dit bekend hebt gemaakt, ja. komt natuurlijk heel sportminnend uh, Nederland, minnen, Autosport nee. Nederland ja. naar je toe. Ja, dat klopt. Van kunnen we meedenken, meewerken. Ja, nou graag. Natuurlijk. Maar Hoe groot kunnen de items zijn? Hè? Want dat is natuurlijk ook nog wel. Kijk, ja. Het is natuurlijk een autosportmuseum. Dat wil zeggen dat er, dat er dingen gestald gaan worden. Maar dat kan dus een auto zijn. Ja. Maar dat kunnen ook kleine of leefjes zijn. Dat kunnen zelfs toegangskaartjes van een Grand Prix zijn. Hè? Dat, dus dat, dat is het. Dus het is, het is zoveel omvattend. En, het is, en om dat met anderen te kunnen delen. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is, daar gaat het om. Ik er zijn vast mensen die een thuis man... een soort klein museumpje hebben. Hallo, Rob dat... Petersen, dat hele ja, huis is verbouwd. Ja, dat zeg ja. ik. Dat is, dat is ja. het grootste museum langs. Ja, dat is een Grand Prix van Zandvoort Museum bijna. Ja, precies. Ja, dat is een geweldige verzamelaar. Maar is, hij is niet alleen hoor. Nee, er nee. zijn er nog tien. Nee. Dat, uh... Oh ja, er zijn er nog veel meer. Ja, dat is het, ik, ik, ik, het. ik kan me voorstellen dat je helemaal borrelt van. Ja, die ja want, want dat hebben we dus ook al met meneer Bluis uh, overlegd. Uh, joh, moet je horen, er komen straks dingen op ons af. Uh, hoe gaat dat verder? Uh, toen zei hij nou: uh, dan zorg ik wel voor opslag. Kijk. Dus. Ik, nou, fantastisch, toch? Ja, ja, Ja, zeker. Er is één voorwaarde. Je moet wel gezond blijven de komende vijf jaar. Om alles ja. te realiseren. Dat is een... Uh, Weet je uh, niet ja. volgende week... Uh, nee, nou ja, maar goed. Ik bedoel, uh, uh, zo is het met mensen. Ja, je je he? toch gezond uit, zeg. Kom op. Ja, maar goed. Dat... Nee, nee, maar je zit, je zit in het wereldje. En alles komt naar je toe. Ja. ja, het is hartstikke leuk. Nu zijn er luisteraars die zeggen van... Uh, ik wil meer weten. Ik wil meer doen. Ja. Kunnen ze dan zich melden bij uh, Mark de Bruin? Dat kan, ja. Of bij iemand anders? Nou, dat kan bij mijzelf ook natuurlijk. Ja. Uh, jouw e-mail? Mijn e-mailadres is hetzelfde, uh, bijna hetzelfde als mijn naam. Dat is Machiel Kalf. Dus M-A-C-H-I-E-L Kalf. i e m Magiel Machiel. Machiel. Machiel. Kalf. Aan elkaar. Aan elkaar geschreven. Met één F. Met één F, ja. Want ja. Ja. we hebben ook een autocurieur met twee F. Klopt, niet? klopt, ja. Wapenstaartje, ja? zico.nl. Ik nou, kan me voorstellen dat jouw e-mail straks helemaal vol zit. Het kan mij niet schelen. Hoe gekker, hoe beter. Van mensen die aanbiedingen hebben, die mee willen werken. Ja. Eh, Fantastisch, ja. Mooi. Dat ja. je ook eh, je personeel al meteen hebt. Van, nou, ik wil dat, daar is, werken. Dat, dat zou mooi zijn, dat er dus mensen zijn die zeggen, ja, ik heb wel een collectie en die wil ik straks onderbrengen. Maar nou, die kunnen dan, laten we zeggen, vrijwilliger worden van hun eigen museum. En dat kunnen ze dan... Nou, hoe mooi is het? He? Dus, het wordt een stichting. Ja. En, en, het, en, en wij zijn ook niet uit op bezit. Het is ook niet zo dat het, het. Het kan wel. We zijn wel toegankelijk. Of ja, toegankelijk voor, eh, voor, voor donaties. Want als iemand echt overlijdt. Ja, dan, moet er iets, dan moet er een oplossing zijn voor die spullen. Maar zolang iemand leeft. en hij wil zijn spullen daar eh, ja, aanschouwelijk maken. Dat is natuurlijk fantastisch. En daarover vertellen. En daarover vertellen. Nou, Precies. kun je een enthousiaste mens krijgen dan iemand die het die over zijn eigen spullen gaat vertellen? Dat, is, dat, dat, dat gaat natuurlijk dat En die, die auto's al jarenlang, tientallen jaren. Ja. vertroetelen. Ver, en en... koesterd. Ja, ja t, nog. Nogmaals, het gaat niet alleen over auto's, het gaat ook over ja, boeken, tijdschriften, eh, toegangs, eh, programmaboekjes, toegangskaartjes, noem het maar op. Nou, we moeten het mooi maken. Ja, ik, ik ben super enthousiast hoor. Dat ja, ja oké, okay, ik merk het. Ja. Ik, ja, ik geloof, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zullen zijn die niet enthousiast zijn, want dit is natuurlijk wel een dorp wat, wat leeft... Ja voor autosporters, je ziet wat er met Max Verstappen gebeurt hier in het ja, dorp, nou ja, ja dat, dat dan, zegt dan, natuurlijk ja, precies, ook al uh, ja. voldoende ja nou dat en, is, uh, we hebben er een beetje nu het tij mee, de economie wordt beter, het Max Verstappen effect nou, daar hoeven we niet meer over nee. te twijfelen Geweldig. dat wordt de komende jaar, of dit jaar nog steeds beter en dat, uh, nou, dat tenminste ga ik vanuit <lacht> ja toch, <lacht> nou ja ik, ik zou zeggen, uh, uh, kom vooral terug als er een locatie bekend is. En als er meer bekend is Klar, over. Uh, hartstikke leuk. Dank jullie het wel voor de jullie, uh, spontane uitnodiging. Wij, wij zijn in ieder geval heel enthousiast, hè, uh, Pieter. Heel enthousiast. Ik ga het nog een keer zeggen. Magiel. M A C H I E L Kalf, aan elkaar geschreven. Oh. Apenstaartje ja. zichho.nl. Uitstekend. En, en meld je aan en uh, werk mee en denk mee. Want nu moet Dit is de er even hard ja, gewerkt worden. Precies. Het, uh, het ijzer is heet, het kan ja, nu gesmeed worden. Ja. Maar Mensen, mensen, luisteraars, overspoel die man. Want ja. hij is zo super ja, Dat gaat enthousiast. ook wel gebeuren, daar heb ik helemaal geen twijfel over. En iedereen meedenken en meewerken, want dat moet er komen. Dank je, zegt, wel. je zegt drie jaar. Nou, ik geef je een jaar. Dank je wel. Oké, okay, goed. <laughs> Dank je wel voor je komst. Bedankt. Bedankt. Graag gedaan. Tot ziens, muziek. Nobody I just love Taking out the best Laat ik. Ja, en we zitten nu aan tafel te praten, of we gaan praten met Olivier van Tetterode, ja, een, een bekende naam in Zandvoort. Ja, ja mijn vader is ja, een, een bekende alleen, Zandvoort. Niet alleen je vader, geweest. maar jij ook. En je ja, ja. broer en dergelijke. Um, als het goed is, ben jij... Uh van boa vista strand ja dat is het uh, paviljoen uh, aan de boulevard Bernard. je hebt, uh, het, uh, even voor de microfoon het, uh, het palace hotel en daarnaast heb je dan direct die ronde paviljoens het eerste paviljoen dat, uh, dat op de boulevard zelf is op dat. de boulevard zelf ja ja nou, het is een, uh, een souvenirzaak die er al 60 jaar is. Ik wou net ik heb... zeggen, die staat daar al heel lang. Ja, ik heb het uh, vijf jaar geleden van de familie Koper overgenomen. Die het met veel plezier hebben gedaan. En ik doe het nu ook al vijf jaar. Oké. Ja, dus... Ik, uh, je dat. Okay. Ja, dus uh, nee, ik sta steeds aan... Uh, waar ligt dat dan op een strand boven? Maar... Nee, nee, nee, nee. Je het, zit hier dus op de boulevard. Ja, of? het gaat om die paviljoens... Uh, op de boulevard, uh, dat is het plan dat wij in hebben gediend. Er zijn er twee van nu uh, omgebouwd tot woningen al een keer. Er zijn er twee omgebouwd tot woningen, er staan er twee staan er op het ogenblik gewoon te verpauperen. Ja. Eén stof, zit, één zit een bouwstop op, één is dichtgetimmerd. Ik weet niet of de burgemeester dat heeft laten doen of wat voor reden of wat dan ook. En uh, ja, er zijn er vijf zijn in gebruik als onderneming. En, uh, nou wij hebben het uh, de, Vorig jaar hebben wij het innovatiefonds hebben wij een verzoek gedaan Om daar ook uh, palmbomen te gaan plaatsen Dus een die pot met geld Die er is van, uh, Door de ondernemers betaald en aangevuld Door de gemeente, verdubbeld uh, Innovatiefonds heeft het afgewezen Jammer, maar ja goed het is, uh, Ze hebben hun eigen prioriteiten Ze hebben feestverlichting In het dorp hebben ze gesponsord En in Nieuw-Noord is ook Hartstikke goed uh, maar dit jaar uh, hebben wij het uh, plan uh, gevat om het in te gaan dienen bij de gemeente zelf, de gemeente Zandvoort, omdat hij dat al succesvol twee seizoenen lang op de boulevard Verhaasje doet. Dus ik hoop dat het, de gemeente daar positief op reageert. Er uh, lopen uh, heel uh, veel mensen langs daar. Hè? Want die, dat, dat zie ik uh, ook. Want ik, ik loop daar uh, regelmatig en ik kom daar ook langs uh, met mijn auto. En dan zie ik heel veel mensen, s'avonds, die allemaal richting het dorp lopen. Hoe mooi is het niet als dat stukje waar ze langs lopen er prachtig uit zou zien. Want dat, dat is nee, wat je wil. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is, het, het, kijk, uh, het wordt een beetje het vergeten kindje van zo'n Er staan er drie Vier sterrenhotels. Met, met, met elk hotel een paar honderd gasten. Uh, die ze kunnen herbergen. En ja, dat wordt vergeten. Die loop die daar is. Die, die toeristische functie. Je hebt daar ook het entreegebied van Zandvoort. De prachtige plannen die daar komen. <lacht> He, dus dat, dat gaat er ook aankomen. Dus, uh, ja, het Neem is, dit mee. Ja, het, is, het is natuurlijk een tijdelijke maatregel. Het is gewoon. Je, je, je, net zoals de fafage. Je leukt het op voor het seizoen. He, het is het opleuken van het seizoen van... Uh, ...van de boulevard... ...maar het is, het is, ja, zeker is het het waard om het te doen. Ja, ik denk dat de gemeente daar... ...ja god, ze doen het al... In het, ...in het middengedeelte... ...en als ze nou de barar meenemen... ...het is natuurlijk wel een verdubbeling is het... ...want het is natuurlijk een behoorlijk stuk ook... ...nog iets van 800 meter aan kilometer... ...tussen het NH-hotel en het... Uh, Palace Hotel. En, uh, nou, ik, ik, ik, ik, wij zijn in afwachting van een uh, reactie van de gemeente. Je bent voorzitter van uh, de ondernemersvereniging. Ja, dat klopt. Van de Boulevard Barnaar. Hoeveel overleden heeft dat dan? Nou, het, het gaat om negen paviljoens. Er zijn er twee die zijn gewoon uh, niet actief. Er zijn er twee bewoond. Ik heb vijf uh, mensen die daar uh, uh, actief zijn, betrokken bij de vereniging zijn. Het is gewoon een kleine vereniging. Maar het is, ja, er zijn niet zoveel paviljoens op die boulevard daar. En Het gaat erom, wij willen heel graag... Uh, er zijn heel veel plannen voor de hele middenboulevard, de zuidboulevard en ook de boulevard Bernard. Dus een strategische investeringsagenda die komt eraan. Dat gaat om iets bij elkaar van miljoenen gaat wat geïnvesteerd wordt. En ze pakken die boulevards gelukkig eindelijk aan maar we willen wel meepraten als ondernemers van hoe die invulling gaat worden en dat willen we tijdig doen, Daarop, vandaar dat wij een vereniging hebben opgericht wat ik, wat ik eh, niet snap dat is, eh, jij staat achtste op de lijst van deze 66 klopt de ja. gemeenteraadsverkiezingen ik neem aan dat je dus regelmatig contact hebt met je wethouder ik heb, ik heb met, eh, met, met de Kuipers heb ik contact, ja maar ik, ik, ik wil dat heel duidelijk gescheiden houden Het, eh, dat, uh, als... uh, dat weet ik maar je moet er wel zuiver in zijn van uh, tuurlijk, je kunt in een uh, als je politiek actief bent, je kunt in de voortraject actief zijn of uh, meepraten en dergelijke. Maar op een gegeven moment, als je er zelf uh, uh, bij betrokken bent als ondernemer, moet je zeggen op een gegeven moment als er opschrift gaat worden, nee, nee. moet je zeggen stop. Ik praat niet tegen je als ondernemer, ik praat ja? tegen je als voorzitter van de ondernemersvereniging. Ja, ja, dat klopt. En ik neem aan dat uh, de wethouder Kapper heeft de plannen openbaar gemaakt, wat hij allemaal wil met die boulevards, ook de Noord-Boulevard. Ja. Artists en zijn verschenen. Eh, dat hij dat ook met jou vraagt. van wat vind je ervan als voorzitter. Nee, dat is helaas nog niet gebeurd. We hebben wel eh, rood, toch? Er, midden de <coughs> tweede helft vorig jaar hebben de gemeente eh, op de hoogte gesteld dat wij een ondernemersvereniging hebben opgericht. We hebben een bevestiging gekregen van de gemeente. Dat eh, dat, wij, dat ze ons zullen betrekken. En er is vervolgens nog niets gebeurd. Maar ja, het is natuurlijk nog Boulevard Bernard, dat is nog eh, in een voortraject zit dat. Want de volgende is meen ik eerst boulevard de Fauvage, dan de Zuidboulevard, boulevard Polisloot, en dan de Barnaar. En Barnaar is denk ik wel het meest rigoureus wat daar moet gebeuren. Wel, maar je geeft geen antwoord op de vraag. Op het moment dat de wethouder zijn plannen openbaar maakt, en de artiesten compressions laat zien, zo moet de Barnaar eruit gaan zien... Dan neem ik aan dat jullie in fractieoverleg toch met elkaar praten. En dat jij niet als kandidaat achter op de lijst staat. Maar als voorzitter zegt van joh, Denk hieraan en denk daaraan. En uh, neem onze plannen en ideeën ook mee. Uh, nou, dat, dat hebben we niet. Uh... De boulevard Bernard, dat is nog helemaal, er is wel een artist impression, is er in de krant gekomen. Ja. Maar dat is, dat is het enige. Er is natuurlijk wel een heel uitgebreid uh, artist impression en een plan dat wordt aanstaande maandag besproken over de entree van Zandvoort. En dat is helemaal ingevuld en dat, dat wordt besproken en daar gaat de raad over praten. Maar de boulevard Bernard, dat is nog helemaal niet ingevuld. Er is een artist impression, ja dat kun je alle kanten mee op. Maar, maar wij zijn er nog niet bij betrokken, nee. Je wisselt geen gedachte uit. nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik, ik, ik, ik ben ook niet betrokken bij de fractie. Fractieberaad en dergelijke. Ik, ik sta hoog op de lijst. En ik denk uh, als de mensen graag mij zien zitten als raadslid, dat ze met een voorkeurstem op mij kunnen stemmen. Maar uh, ik denk dat er voor mij ook een aantal hele goede kandidaten zijn die, uh, die zeker het ook waard zijn om gekozen te worden. Maar nogmaals, als de mensen zeggen, nou ik wil graag Olivier van Tetrode in de raad zien, dan kan dat via een voorkeurstem. Ik uh, heb gezien dat je veel uh, uh, goedkopere betaalbare huurwoningen in Zandvoort wil uh, realiseren. Dat klopt. Dus, uh, voor, voor mij om de politiek in te gaan, ja. om de politiek in te gaan. De belangrijkste punten zijn gewoon uh, sociale woningbouw voor onze, voor onze jongeren. Ik heb, ik heb oudere dochters... en die hebben met heel veel moeite... de een nog steeds niet... en de ander met heel veel moeite een huurwoning kunnen krijgen. Koopwoning is voor de meesten gewoon... Ja, de meesten kunnen geen huur, uh, koopwoning van drie, vier ton. Uh, die hebben dat geld niet. Die krijgen de financiering niet. Dus er moeten gewoon betaalbare sociale huurwoningen komen. Die komen er nu gelukkig bij het Korendijkterrein. Maar ja... Het is weer in Noord. Het is weer in Noord. En ik vind het een gemiste kans... dat hier het Watertorenterrein dat hier ook niet een gedeelte van huurwoningen... <coughs> huurwoningen gaan komen. Want het is echt... Uh, is jammer. Maar misschien dat het, het hele project nog overgaat nu. Ik hoop het eigenlijk. Want uh, ja, er zijn, zijn natuurlijk behoorlijk wat uh, fouten geweest met uh, de hele besluitvorming. Wat is het idee van D66 daarin? Nou, ik, ik spreek niet namens d 60 hierover. Dus ik, wat, ik, wat ik ervan vind is van dat, er, dat het eigenlijk persoonlijk, zou ik zeggen, doe het hele project over. Betrek dat is niet de mening van D66? Nee, nee, die heeft een andere mening. Maar D66 is een hele mooie partij waar dualisme mogelijk is. Je kunt ook een afwijkende mening hebben. Dus dat is het mooie van, de, van, die, van die partij. En, en als ze dat uh, doorzetten als D66, je respecteert dan de oh, Absoluut. Het is een democratische partij. Ja. Democratische besluitvorming die moet je respecteren. Maar nogmaals, ik vind het de gemiste kans dat de terrein hier geen sociale huurwoningen komen. Nou, straks komt jouw lijsttrekker. En dan zou ik die vraag ook vragen. Ja, of dat... Of het, helemaal, ja, het hele project over, maar ik denk dat ze waarschijnlijk verder gaan waar ze gebleven zijn. Denk ik ook. Ja, dus dat is. Uh, maar ja, het, is, het, het belangrijkste is dat, hier, dat er iets gaat komen hier. Ja, want zoals het er nu uitziet, is het, uh, het verpauperd en het ziet er niet uit. Dat, dat gedeelte zeg maar, wat, uh, waar, waar de fietsen uh, gaan, hè, waar de zeemeermin staat, zeg maar, die kant op, uh, ja. uh, dat, dat ziet er toch? op zich niet zo heel raar uit. Nee, die, dat, dat gedeelte van de boulevard is in... even kijken hoe in de eerste stad geweest... 98 of 2007. Ik weet het niet meer precies. Ik heb het niet paraat. Maar die hele... Boulevard is al een keer helemaal op de schop geweest ja. Maar nu is daar gewoon behoefte aan Nu zie je dat er weer een, ja, Je moet het om de zoveel jaar weer opnieuw gaan doen Om het aantrekkelijk te houden en up to date te houden ja. En wat ja, dus... denk je dan aan Als je, als je aan die kant praat hè, aan de kant van de ja, zee? Ik denk dat je een totaalplan moet maken van Hoe wil je de rijrichting hebben Hoe wil je de, de, de looprichting hebben voor de, voor de gasten en dergelijke Waar wil je de horeca hebben Waar wil je de uh, detailhandel hebben Je moet een totaalplan maken En dat uh, niet precies denken over Doe Waar moet die visboer staan? Wat, er moet eerst een totaalplan komen. Yeah. Dat is, daar moet de over de nagedacht worden. Ja. Ja. Want die, het is zoals het nu is: het een, ja, een rommeltje. Heb je overleg met Center Park? Nee, nog niet. Maar die willen we er wel bij betrekken bij die vereniging. Want je hebt Center Park en, en een magig. hotel. Ja, maar uh, de belangen van een, een groot hotel en uh, wij als kleinere ondernemers zijn natuurlijk afwijkend. Maar je kunt het natuurlijk wel, wel samen optrekken. Want het grote belang is natuurlijk uh, dat gedeelte van die boulevard aantrekkelijker te maken. En ja. ja. daar komen ook hun gasten zeg maar, naar buiten. Absoluut. En die lopen dus vandaar. He, lopen zij dus langs jullie. Ik heb hier, uh, die, 80% van mijn uh, van, van, van van van gasten, klanten van Center Parks en Hotel hotel ja. en ook uh, allemaal mensen uit het buitenland Nederlanders uh, dat is op, denk ik 20% van uh, je gasten, je klanten die je krijgt dat gedeelte. Het is echt een internationaal gedeelte daar. Ja. Ja. Ik denk ik denk dat een van de dingen die ze zouden moeten doen, wat best wel een dingetje is, is de snelheid uit die bocht halen daar. Ja, ja. Dat is, want de motoren die doorheen komen rijden, die maken er altijd wel een heel leuk stukje circuit van, van die bocht. En dat is voor de omwonenden heel vervelend, want het, ze geven extra gas. Het is, het is verschrikkelijk. Ik, heb, ik zit bij, onderneming is vlak bij die bocht. Ze trekken erop, motorenauto's. Er wordt wel echt 80, 90 gereden over dat stukje. Ja. En, uh, nou, regelmatig zie je dat er ook hele stukken van die uh, betonnen blokjes worden meegenomen, de auto's. Geweldig. De halve auto ligt de ja, dan. Maar het, het is niet mooi als er iemand uh, gewond raakt. Nee. Maakt niet uit wie. Dus het is, uh, ze moeten daar gewoon iets te doen. Doe zoiets als de Bloemendaalse weg. Uh, dat spoor, dat rijspoor. Zetten van die betonnen ophogingen links-rechts. Dan ga je niet snel rijden, want je, je, je, je vliegt eruit. Ja. Dus uh, ja. ja. Maar ik, het is allemaal, dat is allemaal het totaal. Wat wil je gaan doen? Het, het hele plan, wat uh, rijrichtingen, uh, uh, looprichtingen en, uh, en, en de plaats van uh, en de ondernemingen. En natuurlijk, uh, daar die hotels die worden absoluut bij betrokken natuurlijk. En uh, niet onbelangrijk, ook de omwonenden, de bewoners hebben ook een mening erover Want die, die, die zitten er vlak op. Ja. Dus, ja, dat is zeker. Maar eerst is de actie in je eigen partij om dat doorheen te krijgen. Nou, laten we eerst maar eens de verkiezingen afwachten hoe dat gaat worden. Kijk, ik, ik sta hoog op de lijst, dus uh, ik heb vertrouwen in de mensen die uh, <coughs> lager staan. Dus daar heb ik het vertrouwen in. En voor de rest, uh, het zijn gescheiden dingen. Ondernemersvereniging en politiek, voor mij. Ja, is mooi gezegd, maar ja, zo is het niet. Nou, voor mij wel. In, in de praktijk... Uh, <laughs> hebt... oh, u, bent, u bent een oude ervaringsdeskundige, dat weet ik, maar... Uh, <laughs> Je hebt wel een belang dat het in jouw Natuurlijk. richting uh, je bedacht. Ja, we hebben allemaal belangen. Hè? Ja. Dus het is, uh, be bewoners hebben belangen. Ondernemers hebben belangen. Hè? Het gaat erom dat je samenkomt. Ja. Ja. Dus er is uh, veel te doen voor je? Absoluut. Ik, uh, ik, ik heb er zin in. Ja. Nou, daar gaan we er maar vanuit. Uh, ja. nou, we, we gaan hem afsluiten en uh, ja. hebben we hebben nog even tijd over voor de agenda. Doe we. lijkt mij. Dank goed, je wel bedankt voor je, je komst. Kom. Ja, hartelijk dank. En succes. Dankjewel. je Succes. En is er iets te melden, dan weet je, je kan altijd een uh, op, op, je gerry opnemen. Zal ik zeker doen. Oké, ja, ja, goed. Hartelijk dank. Dank je. Goed, we gaan even gelijk naar de agenda. Dat is, uh, dan hebben we straks wat meer tijd over om met uh, de gasten die al binnenkomen stromen over een politiek. Dag. Tot u. Dankjewel. Um, ik, ik begin gewoon. Pieter, vind je dat goed? Ja, graag. Oké, okay, tot en met 28 januari. Expositie Kunst en... Kust, kust en kunst van bron tot zee in het Zandvoortsmuseum. Ja, en dan uh, tot en met zondag hebben we nog de ijsbaan, hè? Ja, het was uh, trouwens fantastisch, het, uh, het uh, fluitketel. Het finale je van... hebt niet gewonnen? Nee, we hebben niet gewonnen. Uh, we hebben wel, uh, zeg maar, de tweede uh, halve ronde daar zijn we doorheen gegaan, dus ik vind het prima zo. Goed, vandaag is de Reco Nieuwjaarsrace op het circuit Zandvoort. Dat is uh, vanaf tien uur van vanochtend tot vanavond. kwart voor acht, dus uh, als je zin hebt in... Uh, wat gezelligheid op het circuit, dan kun je daar zeker naartoe gaan. Ja, en uh, vanavond ook een uh, afsluitend tot disco. Ja, oh, uh, het is vanavond de disco uh, uh, bij, uh, de, hoe heet het, uh, bij de, de IJsbaan. Ja, dat is elk jaar. En dan is morgen is het uh, definitief schoes, hè? Ja, laatste dag. Goed, morgen is uiteraard het nieuwjaarsconcert in de Agatha Kerk met onder andere het mannenkoor. Uh, de aanvang is om half drie. De kerk gaat open om twee uur, wees op tijd, want uh, vol is vol, niet meer mensen dan de stoelen zijn, want anders gaat de deur op slot. Ja, en dan gaan we naar 10 januari, woensdag, dan is de kerstboomverbranding, uh, lekker fikkie stoken. Uh, en dat wordt erg leuk bij het schuitengat en het begint om half acht. Juist. Dan is er 14 januari, dat is dan volgende week zondag, denk ik. Hè? Ja, ja. Dan volgende week zondag dan is er dus jazz in Zandvoort met Teus Nobel. Trompet in de krocht, dat begint om half drie. De entrees, 15 euro. En volgens mij kun je daar melden als er, als er eventueel een maaltijd gegeten wil worden, kun je dat van tevoren bij Theo reserveren. Precies. Dan ook op 14 januari hebben we de Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel. Dat begint om 8 uur. S'avonds, precies. Nou, dan is er 19 januari Boulevard 5 Meets 6, tent 6. Een pop-up diner verzorgen op tent 6. Ik heb geen idee hoe dat in elkaar... Dat horen we nog. Dat horen we nog. Goed, we gaan uh, We gaan eruit. Of zijn we er al uit? Nee. Oké, okay, we gaan er zo uit uh, voor... Uh, het journaal, daar komen we zo meteen terug. Er zitten hier al een aantal mensen aan de bar in het hotel, om het maar even zo te zeggen. De lijsttrekker van D66, Gerard Kuipers, die hier moet op Kober. Ik zie hier een paar mensen van de CDA zitten. Oh. Deze doet het wel. Deze microfoon doet het, we gaan naar het tweede uur toe en dan praten we met de lijsttrekker van D60 Gerard Kuipers en daarna met de lijsttrekker Gretjan Bluis En Ik zie dat er een hoop gevolg bij is, dus ik ben benieuwd. En uiteindelijk sluiten we het tweede uur af met Hans Hogendoorn over de toekomst van Nieuw-Noord, het bedrijventerrein. Goed, we luisteren nog even naar de muziek en dan gaan we even boodschappen doen. En vervolgens na 11 hoor ik graag weer u terug en zie u weer terug. Vindt goedemorgens antwoord. Да.